Ze hebben nu ingestemd met een compensatie van 500 miljoen euro. Bijna 90 van de havenarbeiders stemde voor de regeling... waarover jarenlang is onderhandeld. Het CDA wil het aantal kerncentrales in Nederland uitbreiden van één naar drie. Voor de bouw van die twee extra kerncentrales... wil de partij de komende kabinetsperiode vergunningen afgeven. Dat zijn minister Verhagen tijdens een bezoek aan de kernreactor in Petten. Volgens Verhagen zijn de extra kerncentrales nodig...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 Goedenavond vanuit het wapen van Zandvoort. Het is uh, gezellig druk aan het worden in dit uh, prachtige café. Uh, en hier kun je trouwens ook lekker eten, heb ik uh, gezien. Ik ben heel blij en ik mag wel zeggen trots dat ik uh, topsporters aan tafel heb. Want dat mag ik jullie wel noemen. Ik ga ze één voor één aan, uh, aan u voorstellen. Op de radio en hier in het café. We praten naar aanleiding van uh, de Nationale Sportweek die volgende week van start gaat. Uh, aan tafel. De dame die uh, dit nummer van de Foo Fighters Best of You heeft uh, aangevraagd. Katinka Becker, Judoka. Ja. Wat heb jij met Wouter Bos? Uh, ik heb hem wel ontmoet, ja, want ik had mijn profielwerkstuk over de bonus en de economische crisis gedaan. Vandaag presentatie, uh, eindpresentatie. En hoe ging en dus, het, want je doet ja. het eindelijk samen VWO? Dat zit wel goed. Dit jaar, ja nou, net weer uh, punten binnen gehaald natuurlijk vanmiddag. Dus, ja. Was het een leuke man, bos? Aardig man. <laughs> ja, Heb je tegen hem gezegd, uh, ik kan uh, heel aardig judoën. En als u niet meewerkt, dan uh, kon dat wel eens uh, een klein kiponnetje worden. Vooral over economie gesproken, maar dat was ook wel. Dat ja, was dat de bedoeling natuurlijk, ja. Soms wel. Dat is onze eerste gasten. Leuk ja. dat je er bent. Oh, even nog over dat nummer, de Full Fighters. Moet ik zeggen, ik draai het niet elke dag. Best of You, waarom? Nou, uh, werd mij gevraagd voor een nummer. En ik zat op dat moment uh, op YouTube, heb je van die judo-filmpjes. En er zit dan een muziekje achter. En dit werd zo gedraaid. Ja. doen. Zodoende... Nou, heel goed. De volgende gasten, ja, dat vind ik zelf heel leuk. En ik zal u uitleggen waarom. Ik heb altijd gehongbald en gesochtbald. Tot mijn vijftigste. Ja, je zou het niet zeggen, inderdaad. Uh, en deze dame is pas 19. Uh, Jong Oranje. Ik zeg ZSC. Ik zeg Kinheim. OG. 19 jaar dus. Softbalster. Catcher en derde honk. Miranda van der Ham. Je hebt twee keer een prijs gewonnen. omdat je de meeste gestolen honken had. Ja. Je hebt ze toch wel teruggegeven? Allemaal. Ik heb ze allemaal teruggegeven. Want catchers zijn toch eigenlijk niet zo snel? Nou, daar ben ik het niet mee eens, maar oké. Okay. Nee, maar normaal gesproken, dat zijn uh, kleine geblokte figuren die uh, voor niets en niemand bang zijn. Nou, dat ben ik ook niet hoor, maar snel kan ik wel zijn, ja. als het moet. We gaan uh, zo meteen verder praten, want uh, over trots gesproken, we hebben gewoon hier in Zandvoort, in het Wapen van Zandvoort, een Nederlands kampioen aan tafel. Ja, 13 jaar, Glenn Koper, vertel eens, ietsje dichter bij de microfoon, wat is er gebeurd en wanneer is het gebeurd? Uh, nou, vorige zaterdag uh, in Eindhoven heb ik Nederlands kampioen geworden. Gewichtslassen tot 46 kilo. Ja, nou, alles ging wel heel erg goed. Ja, <lacht> hey, en allemaal uh, Ippons, hè? Ja. Dat is redelijk uniek. Ja. Leg eens even voor die uh, drie mensen uit die dat uh, nog niet weten wat het is. Wat een Ippon is. Ja, Ippon is volpunt op de rug en dan is de wedstrijd meteen afgelopen. Ik moet uh, aan uh, de wethouder Gert Tone denken. Een volpunt op de rug. <lacht> dat, is, uh, dat is wel heel knap. 13 jaar. <lacht> 13 jaar en dan Nederlands kampioen. We gaan daarover verder praten. Maar eerst, ja, dames gaan voor. Uh, laten we eens even over sport hebben, dames. Jullie zijn ook heel goed op school, heb ik begrepen. Maar sport. Hoe kom je nou met sport in aanraking, in het algemeen? Uh, interesse, denk ik. Uh, energiek. Je moet veel energie hebben. Je moet ergens mee bezig zijn, als het ware. Maar, de energie kwijt willen. Jij bent gaan judo bijvoorbeeld. Uh, ja. Deden je ouders aan judo? Nee, ja, er zat een vriendinnetje bij mij in groep drie of zo. En die kwam in een judo-pakje naar school. En dat judopakje... Toch, dat pakje. Dat... <laughs> en dat judo-pakje <laughs> vond ik heel mooi. <laughs> en, <laughs> zo doen. Waar is het mis te gaan? Toen begon ik hier in Zandvoort bij Marcel. Ja. Er was toen één ander meisje René en voor de rest alleen maar jongens en zo. Was dat niet eng? Ja, ik werd ook alleen maar gegooid. In het begin ik was ik het kleinste, jongste en op een gegeven moment dacht ik dit, dit wil ik niet meer, alleen maar gegooid worden. En, en Zo doen Maar dan gaat een ander mensen vanaf en die gaat eh, hockeyen of dammen of eh, iets dergelijks en jij gaat gewoon door want jij wil die jongens gooien. Ja, dan ga je door naar Haarlem. Want oh. daar, is, ja. daar zaten meer meisjes. Ook, maar ook ja, sterkere jongens en dat soort dingen. Want, want, je hebt talent, dat is duidelijk. Uh, anders kom je niet uh, zo hoog, hè. Je, je kunt aardig judoen. Uh, je weet niet, je wordt, eerst heb je van die Sinterklaas-toernootjes en clubtoernootjes <laughs> en dat soort dingen. En als je dan daar goed doet, en dat is alleen binnen de club, ja. dan ga je naar een soort van talententraining noemen ze dat. En dan daar pas... Ja, dan ben je echt niet meteen de beste of zo. Dan... Maar, maar toen ik jong was, en dat is vlak na de oorlog zo'n beetje geweest... ...toen had je dat je eerst een uh, witte band moest halen... ...en dan een uh, ja, gele band, al en uh, groene band. Ja. Dat heb je nog steeds? Ja, want mijn zwart is nog niet binnen. Je zwart dus... is nog niet binnen? Nee. Hoe kan dat nou? Uh, als je, je, moet punten, je kan punten halen in wedstrijden. Ja. En het is zo dat je die punten makkelijk haalt, want je moet... 100 punten halen. En als je een wedstrijd wint met Ippon, dus vol punt, krijg je al 10 punten. Dus je hoeft maar 10 wedstrijden te winnen. Maar daarvoor moet je een kaartje opsturen. En dat kaartje heeft bij mij vrij lang geduurd voordat ik dat opgestuurd heb om uh, de punten te gaan halen. Jij bent 19, hè? Ach, 18 net geworden, ja. 18 net geworden. Ja. ja, nee, dan begrijp ik het. Ik heb ook uh, twee dochters en dan blijft ook alles altijd liggen. Ja. Uh, je, ik hoor net dat je 10 punten voor een uh, Ippon krijgt. Ja. Die zwarte band is wel binnen, hè? Ja, ik kan hem nu alleen nog niet krijgen. Ik kan pas als je 15 bent, uh, dan kan je pas zwarte band gaan halen of krijgen. Hoe ben jij gaan uh, judo Ja, ook uit interesse. Ook uh, via een vriend van mij, die zat er al op. Toen was ik een keertje meegegaan. Ja, dat vond ik allemaal wel leuk. Ik gooi even die microfoon ja. ietsje dichterbij <laughs> hè, als je het niet erg vindt. Ja. <coughs> ik ben niet bang van je hoor. Dat uh, vond ik allemaal wel leuk en gezellig. Dat ben ik er zelf op gegaan, nou, het begon ook met van die uh, clubtonnootjes, toen uiteindelijk uh, werd ik gevraagd voor uh, ja, ook wedstrijdtraining, Ja, daar ben ik mee doorgegaan. Nou vroeg ik me af, hè? nou ben je 13 jaar en uh, je bent goed, anders word je geen Nederlands kampioen, je bent gewoon de beste van Nederland, dat mogen we nog een paar keer zeggen. Dan uh, na dat toernooi komt er natuurlijk meteen uh, een man van, uh, uit Tilburg of een man uit uh, Nijmegen of uit Haarlem. En die zegt tegen jou, "Hey Klen, jij moet uh, bij mij komen Judo. Ja, nou, dat valt ook wel weer mee. Want uh, ja, je hebt meerdere kinderen bij mij in de gewicht en die komen laat maar zeggen, uit Tilburg of Nijmegen. Ja, maar jij bent de beste. Ja, maar alsnog die coaches balen dan dat uh, ja, hun kind bij je... Uh, ...bij hun club niet uh, in de prijs is gevallen. Ja, maar dan willen ze jou toch hebben? Ja. Of moet dat nog gaan komen de komende jaren? Ja, dat moet denk ik nog gaan komen. Ja, dat komt wel, let maar op. <gül> dan gaan we naar mijn sport, naar het softballen. Hoe ben jij uh, in aanraking gekomen met het, uh, de edele honk- en softballsport? Nou, ik, uh, mijn ouders die hebben allebei uh, gesoftbald. En, uh, ik was eigenlijk altijd uh, bij TZB te vinden jongens af aan. En... Hoort u het wethouder? Geweldige TZB, geweldige club. Ook nog geen voetbal. nee en uh, Ja, toen uh, toen begonnen ze daar een uh, ja, een team van van alle van alle jonge kinderen die er eigenlijk rondliepen en en zo ben je erin gerold en, en dan ben je ze gewoon eigenlijk puur recreatie en lang leven de lol en rennen en rafotten. En, uh, ja, voor ja. alle duidelijkheid, het pinenteam, team uh, ja. had je toen nog, dat is uh, slaan vanaf een, uh, paaltje. vanaf een paaltje. En Klopt. dan uh, zo hard mogelijk rondlopen. Ja. Dat vond je dus leuk? Ik vond het geweldig, ja. Ik vond het echt heel leuk. Ik, uh, ja, daar kan je echt heel veel energie in kwijt. En uh, ze zeggen ook niks voor niks dat het een sport is waar slaan en stelen mag. Het is, ja. Uh, het, ja, het is geweldig. Het is uh, ja, echt mijn sport. Het is gewoon, uh... Dat is duidelijk. Ja. Want je bent dan goed. Je speelt hier in Zandvoort. Nou, ik heb vroeger in Zandvoort gespeeld, ja. inderdaad. En, ik ben, uh... en dan ga je opeens naar Kinheim. Ja, klopt. Ik... Prachtige club. Ik heb er uh, 30 ja. jaar gespeeld, maar waarom ga je nou van Zandvoort naar, naar, naar dat rare Aarden? Ja, het is, uh, ik heb uh, in Zandvoort altijd uh, na de peanutbal, dus na de jongste categorie, uh, zijn we de honkbal uiteindelijk ingeraakt. En, wat redelijk uniek is voor een meisje, want een meisje uniek. honkbalt niet. Nou, eigenlijk niet. Er zijn niet veel voorbeelden van meiden die veel uh, hebben gehonkbald, wat nee. dat betreft. Um, dat heb ik tot mijn twaalfde of dertiende gedaan. Met twaalfde heb ik dat gedaan in, uh, in Zandvoort. En ja, je bent een meisje, je begint toch een beetje de puberteit te raken. De jongens zijn allemaal hartstikke leuk. Maar uiteindelijk wil je toch in een echt meidenteam terechtkomen. Gewoon lekker, uh, ja. ja, voor de gezelligheid ook. Dan ga je gewoon kijken naar wat zijn andere leuke teams in de omgeving. En dan uh, heb je er veel in, uh, in, in onze regio. En Kinheim was toen de tijd, een, uh, een, qua softbal hadden ze een uh, juniorenteam. En een aspirantenteam, uh, wat vrij hoog niveau speelde. Die speelde toen de tijd nog uh, uh, junioren topklassen. Dus hoogst haalbare voor, uh, voor die leeftijd. En ik dacht, van, nou mooi, ik kan altijd wel kijken wat er, wat er gebeurt. En uh, nou, ja, dat is goed uitgepakt toen de tijd. Want uh, je had talent. Um, nou, ik wil niet zeggen dat ik zo zeer heel veel talent had, maar ik had wel heel veel doorzettingsvermogen. En altijd wel de wil om in ieder geval het hoogst haalbare uit mezelf te halen. En ja, dan kom je uiteindelijk op meer uit. Maar met honkersoftbal uh, kun je nog zoveel doorzettingsvermogen hebben. Als je geen balgevoel hebt en een bal niet kunt vangen, dan heb je toch een probleem. Ja, dat is een groot probleem inderdaad. Dat, uh, dat gaat het niet werken, nee. Ja, dus dan moet je op een bepaald niveau moet je daar wel uh, talent voor hebben. Maar dat is met iedereen of met elk sport in principe. Ja. En dan kom je op een gegeven moment dus bij Kinheim terecht. En dan ga je naar Onze Gezellen. Nou wil ik niet veel zeggen. <lacht> maar van Kinheim naar Onze Gezellen. Ja, dat was een. Uh, nou ja, in principe voor mij niet zo'n zeer moeilijke keuze. Want qua softbal. En uh, met honkbal ben ik het echt mee eens dat Kinheim gewoon uh, is mijn favoriete club. Daar ben ik echt voor volle 100% voor. Maar qua softbal is het toch niet meer heel veel. En op een gegeven moment merk je inderdaad dat je talent hebt, dat je, dat je, uh, dat je toch wel toch nog hoger wil proberen. Ja, dan ga je kijken weer naar andere clubs in de omgeving die je dat kunnen bieden. Ja. En dan uh, kwam ik uiteindelijk bij OG terecht, uh, ook vanwege de, gewoon de echte gezelligheid daar. En, uh, ik hoor heel vaak het woord gezelligheid. Ja. Je bent toch een topsportster? <laughs> Klopt, maar ik denk. Dat is toch niet gezellig? Dat, dat is hartstikke gezellig. Alles is hartstikke gezellig. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ontzettend veel plezier hebt in je sport. Als je dat niet hebt, dan zal je de top ook nooit bereiken. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Geldt dat voor judo ook? Ja, <laughs> zeker wel. Want het grote verschil tussen uh, softbal en judo, alhoewel het niet helemaal, want ook ik vind honken ook een nogal individuele sport, maar judo is echt een individuele sport. Maar je kan niet alleen. Je hebt trainingsmaatjes nodig, je reist met elkaar... Je... Ja, continu ben je eigenlijk bij elkaar. Maar bij jou gaat het wel om, om die, die twee, drie minuten waarin je moet knallen. En dat is een enorme uh, inzet die je moet hebben in die twee, drie minuten. Ja, dat doe je voor jezelf, maar daarvoor is alles met trainingspartners en ja, er komt zoveel meer trainers. Dus er komt veel meer bij kijken. Wat voor niveau sta jij? Nu hebben we hier een Nederlands kampioen aan tafel. Wat voor niveau ben jij? <laughs> uh, ja, ik weet niet. Ik vind dat moeilijk over mezelf te zeggen. Maar ik uh, denk als clan gewoon. Hetzelfde. Dan ouder. Uh, internationaal. Maar op dit moment wil ik gewoon mijn examen halen. Ja. En heb ik ook gezegd... Want je uh, doet het even rustiger aan. Ja. Met rugblessuren en examen. Ja. Maar dat betekent wel... Uh, topsport is zo hard... Dat... De weg terug is vaak zo moeilijk. Ja, die weg terug, ja dat klopt. Wanneer ga je eraan beginnen? Uh, uh, Naar je, eerst mijn examen. Na je feestjes? Als je dat eerst even doe. Eerst feesten? Ja, na nou, mijn examen. Over topsport gesproken. Uh, jong Oranje, ja. dan begin je al aardig richting de top te komen. Ik denk dat je dan al aan de top zit. Softbal in Nederland uh, gaat achteruit. Ik leg even een stelling neer omdat het geen Olympische sport meer is? Klopt, het is geen Olympische sport meer. Maar ik ben er niet mee eens dat het erachteruit gaat. Want we zijn allemaal zeer gemotiveerd om aan iedereen te bewijzen dat wij zeker wel. Uh, Olympische sport kunnen zijn. Dat wij zeker wel dat niveau aan kunnen. Ik bedoel, kijk maar naar, naar de, de resultaten die behaald zijn door het uh, A-team, het nationaal team. Wij spelen al, al jaren, spelen wij in de top 5 mee. En ik vind zeker dat, uh, dat het weer terug moet komen op de Olympische Spelen. Ja. Ja, helemaal met je eens. Hoeveel train jij in de week? Um, als ik dagen tel, dan uh, valt het redelijk mee. In vergelijking met andere sporten. Ik train, uh, even kijken, drie keer in de week. Uh, maar dat zijn dan wel trainingen van, uh, van drie, vier uur. En dan uh, heb ik mijn eigen club en jonge tel ik heen. Maar ik zit in het weekend gewoon dat ik ben gewoon... Mijn zaterdag en mijn zondag sowieso helemaal kwijt. Want dan heb ik mijn wedstrijden en die uh, duren vrij lang, over het algemeen. OG speelt uh, hoofdklasse? Uh, nee, OG speelt uh, overgangsklas heet dat. Dat was uh, vroeger al eerste, eerste, eerste klasse, klasse ja. inderdaad. En uh, ik denk zeker dat dat wel op dit moment nog de plek is waar we thuis horen. Is het ook de plek waar jij thuis hoort? Um, of ik hoor denk... je eigenlijk gewoon in de hoofdklasse te spelen? Nou, om eerlijk te zijn, denk ik dat die eerste klas voor mij goed is. Ik kan daar heel veel leren, heel veel ervaring op doen. En ik ga zeker wel die stap naar hoofdklasse maken. Maar pas op het moment als ik denk dat ik daar aan toe ben. Dat ik denk dat ik dat niveau ook echt aan kan. Ik uh, vind het zo zonde als je al een stap gaat maken naar een hoger niveau. Waar je eigenlijk nog niet aan toe bent. Hm. En ik denk dat ik nog heel veel kan leren wat dat betreft. Glenn, ik ga nog even naar jou toe. Want ja... Last but not least, hè, de Nederlands kampioen. Ik zeg het nog maar een keer, 13 jaar. Wat wil jij nou worden? Zo, blij. Ja, ik wil gewoon met judo doorgaan. En uh, ja, als werk, ja, ik wil richting sport. Zou jij ooit, zie jij jezelf, um, professioneel judoka worden? Je ja, hoopt het wel natuurlijk. Kan dat? Is het mogelijk om van judo te leven ooit? Nee. Nou, de, nee, dat denk ik. Dennis van de Geest. We vragen het eventjes aan uh, Dennis, onze kenner. Maar dat is een apart geval. Maar Dennis van der Geest die is het wel gelukt. Ja. Maar, en Henk Grol ook redelijk. Maar, maar leg mij dan eens uit. Waarom laat je je gooien? Waarom uh, krijg je bloemkooloren? Waarom krijg je blessures, rugblessures, alles? Je treedt je helemaal suf. Wat erbij. is daar nou leuk aan? Eerst Katinka. Wat is daar nou leuk aan? <laughs> ja, ik weet niet. Ik vind uh, zeg maar de tactiek, de snelheid die erin zit bij mensen en de worpen ontzettend mooi. Is het resultaat uh, niet het uh, allerbelangrijkste? Het vallen valt ook wel mee eigenlijk. Maar het resultaat dat je iemand gooit, dat gevoel. Is dat ja. niet het allerprettigste wat er ja. is? Ja, zeker. Had jij dat ook niet te... Hoe vaak had je dat gevoel afgelopen weekend? Nou, ja, bij sommige partijen heb je wel iets, ja, het komt beter. Maar het is toch wel leuk als je hem gooit. Ja, maar bij het finale is het altijd. Ja, de kick. Ervan. Ja, bij het finale is het altijd leukst. Als je wint? Ja. <laughs> ja, nou als je verliest en je hebt een tweede plek. Ja, ook, ook leuk, maar het is toch jammer. Maar... maar er is maar één plek die geldt, ja. ja, dat kun je makkelijk zeggen als je Nederlands kampioen bent. Dames en heren, hier zitten ze aan tafel. Let goed in Zandvoort op, want we hebben het in het eerste half uur over gebrek aan topsport en dat soort gehad. Onzin, want hier zitten drie kanjers aan tafel. Leuk dat jullie er waren. Uh, na negen uur gaan wij verder met dit programma. Uh, maar ik vraag toch een applaus voor Katinka Becker, Miranda van der Ham en Glenn Koper. Kelly loved baseball games, knew the players, knew all their names. You could see her there every day, shout hooray when they play. Her boyfriend by the name of Joe said, To Coney Isle, dear, we'll go. Then Nellie started to fret and pout. And to him I heard her shout, Hey, take me out to the ball game Take me out with the crowd Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root root the the team team. they they win, win, it's a shame shame. it's it's one.